9 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Onze zuidenburen trekken ook de teugels weer aan. Vanwege Omicron komen er in België strengere maatregelen. Bioscopen, theaters en concertzalen moeten hun deuren sluiten. Ook binnenactiviteiten moeten worden afgelast. Er mag geen publiek meer bij sportwedstrijden zijn. En mensen mogen maximaal met z'n tweeën winkelen. Winkels blijven dus wel open, net als musea. En ook de horeca hoeft niet dicht. De maatregelen regelen gaan vanaf zondag in. De rechtbank in Arnhem heeft vandaag besloten dat er geen deskundige aan te pas hoeft te komen... als een non-binair persoon een X in dienstpaspoort wil zetten. Ryan van Dertig spande de zaak aan. Dat is ontzettend belangrijk voor mij, omdat de rechter dat heeft toegewezen op basis van mijn eigen verklaring... en niet een deskundige verklaring van een psycholoog of een psychiater. Dat betekent dus dat de rechter inderdaad zegt van, oké, okay, jij zegt dat je non-binair bent en dat je een X wilt... Um, dan krijg je die ook. Door de uitspraak in de zaak van Ryan... kunnen nu dus alle non-binaire personen een X in hun paspoort krijgen... als ze dat zelf willen. Tientallen Nederlanders hebben vandaag een booster over de grens gehaald. In het Duitse plaatsje Gronau... kan iedereen namelijk zonder afspraak een prik halen. Er zouden opvallend veel Nederlanders tussen zitten... die een wintersportvakantie in Oostenrijk hebben geboekt. Dat land voerde vandaag strenge maatregelen in voor toeristen. En miljoenen Spanjaarden waren vandaag niet weg te slaan bij de tv. Daar werd tijdens een live-uitzending de winnende nummer van een kerstloterij getrokken. El Gordo heet die. En dit betekent de dikke, want je kan er een flink bedrag mee winnen. De totale prijzenpot is wel iets groter dan onze eigen staatsloterij. In totaal kan er 2,4 miljard euro aan prijzen worden gewonnen. Tijdens de uitreiking zongen kinderen de winnende loten. Deelnemers kiezen bij deze loterij zelf de cijfercombinatie uit. Dat zorgt ervoor dat er vandaag dus meerdere mensen met een lekkere winst naar huis gingen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw vriezen. Maar het is minder koud dan afgelopen nacht. Morgen is er veel bewolking en kan er smiddags in het noorden wat regen vallen. Het wordt 5 tot 8 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog file op de N205 vanuit Nieuwvennen naar Haarlem. Bij Haarlem drie kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Jouw keuze. ZFM. Merry Christmas. Vanavond in de krochten een speciale kerstuitzending. Een kerstuitzending waarin we alleen maar alternatieve kerstnummers draaien. Dus kerstnummers die je niet al te vaak op de radio hoort. Veel plezier! Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to work. Think I'm gonna stay, Charlie. I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope, buy me a used car lot. I wouldn't sell it. Different car every day, depending on how I feel. Hey, Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband, he don't play the trombone. Ja, lawyer Charlie Go Mooi nummer, Dick, mooi nummer. Ja, ja Tom weet, is... Grote klasse. Grote klasse. Ik zal niet zeggen dat hij god is. Dat, is misschien, dat gaat wat in tegen de kerstgedachte. Maar ja. <laughs> ja. <laughs> maar wel een geweldig muzikant. en uh, uh, als, geen andere, als een soort schilder brengt hij gewoon het, het, het, uh, het verhaal tot leven in zijn in liedje. En, en dit nummer dat, dat is gebaseerd op een, uh, een gedicht van Charles Bukowski. Bukowski. Uh. Ja, de, zanger, of de, de, de schrijver die. die veel met uh, hoekers. veel okay. met hoekers, alcoholisten, junks. Uh, de zelfkant van de maatschappij. En die heeft een keer een gedicht gemaakt. Charlie, I'm Pregnant. En daar is eigenlijk de tekst van dit nummer uh, op gebaseerd. Oké. Okay. En het, uh, <laughs> het vertelt: ja. Uh, het is een kerstkaart van een prostituee uit Minneapolis, heet het nummer. En, iemand, en die stuurt iemand een, een kaart. En dan krijg je een heel mooi verhaal dat het goed gaat. En dat ze eigenlijk wel wat geld nodig heeft. En op het eind. ...blijkt dat ze alles gelogen heeft. Nou ja, dan... ...is dat ook van een, van een triestheid... ...en, en, en, en, en, en mooi... Met, ...met die bekende streken van Tom Wees... ...die mooie stem. Ja, ja vooral de stem of, inderdaad, ja. ja. ja. Nee, prachtig. Maar echt oh, nee. ook een kerstnummer wel. Nou ja, of het echt een kerstnummer is... ...weet ik niet. Het gaat in ieder geval over een wel? kerstkaart. Ja, ik vind <laughs> ja. het wel een kerstnummer. Ja, Christmas card van mijn ja, een kerstnummer is geen kerstnummer... ...als er kerst in staat... Net zoals rang. Ja, gelijk. Nou. Verkleinade, Pim. Ja. Nou, rang is rang als er rang op staat. Ja, het klinkt ook als een reclameslogan. Maar. Ja. Maar ik, niet helemaal. Nee, het moet wat meer zijn dan alleen maar uh, over kerst zingen, begrijp, begrijp ik wel. Daar zijn wel een beetje overeens. ja. De, de variatie is toch mooi, Pim. Ja, maar dat de, alles de, mogelijk is, Ja. Ja. Uh, dan kunnen we straks weer een, een vrolijke deun er tegen aangooien... die ook uh, heel erg kerst, ja. Uh, kerst ja, is. Ja, op mijn keuze die ga je straks ja. helemaal... Uh, spring je uit je schoenen inderdaad. <laughs> dus, uh, maar we gaan eerst uh, de Monkeys draaien van, uh, van Piet, hè? De Christmas Song. Waarom de Monkeys? Dat is ook heel oud. Ja, daar zijn natuurlijk een paar uh, bands... die hebben gewoon uh, een paar dingen gemeen. We hebben het wel eens over de Beatles gehad. De Monkeys, die maken alle twee uh, films... Ze maken alle twee zijn er cartoons van gemaakt. Alle twee maken ze albums. Alle twee groepen maken ze kerstalbums. Ja. Uh, dus het is een beetje, wel altijd een beetje een spiegelgroep van die, uh, van die jongens uit Liverpool. En um, ze hebben toch wel een paar aardige dingen gedaan. voor Michael, Michael Nesmith, mm -hmm. Overigens Ook is ook een groep Monkeys, waar dus bijna iedereen, niet alle vier, maar wel drie van de vier ook uh, lied kon zingen. Yeah. En die stem van Michael Nesmith, die volgens mij in dit nummer hoort, de Christmas Song, uh, ja, dat, dat was in net Tom Waze. Maar dit heeft ook een speciaal term. Dit is een sfeer. En als je daar gevoelig voor bent, trekt hij meteen op de goede manier uh, dat nummer in. Um, en hij heeft ook veel, heel sfeervolle nummers gemaakt, Michael Nesmith. In zijn okay. solo tijd. Yeah. Yeah. En bijvoorbeeld het nummer Rio, dan zingt hij over uh, dat hij... Uh, Eigenlijk een soort een inval krijgt. Want ik zei eigenlijk wel. Als ik zin heb ik vlieg ik gewoon vanavond naar Rio. Waarom niet? En okay. uiteindelijk ja. eindigt dat in een soort um, feestje bij hem thuis. Waar iedereen door elkaar aan het praten is. Je hoort gezellig glaasjes ingeschonken worden. En uh, dat is gewoon dat feest. Dat okay. staat ook een stukje ja. op dat nummer. Dat nummer eindigt met dat feest. Dus okay. Heel veel sfeer. En uh, ja, kerst gaat over sfeer. En dit nummer uh, zit gewoon voor mij heel veel sfeer in. Ook de goede sfeer. Oké. Okay. Nou, dus, hier komt de Christmas song van The Monkees. Well, Nick, here we are. It's that time of year again. Yeah, you know, nothing says Merry Christmas like a boat ride in 105 degree weather in sunny Southern California. I guess so. Oh, oh, oh, hang on. I love this part. Chestnuts roasting on an open pine. At your nose Yuletide arrows Being sung by a choir And folks Dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and some mistletoe To make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard. Wait a minute. What is that? Oh, I don't know. Well, oh. Nou, ik, ik zou yes. het niet herkennen als de Monkees. Nee. nauwelijks, nee. hè? Nauwelijks, ja. Ja. Nee. ja. De gitaar is mooi. De oh, ja. Ja. Ja. ja, En een beetje humor op het eind. Ik vond de zang wat dus, matigjes. Maar, ja, het is, het is wel... Maar wel een kerstsfeer. Maar wel een kerstsfeer. Ja, een kerstsfeer. ja, ja. daar gaat het om, hè? Je zat altijd maar de hele dag naar kerstnummers moeten luisteren op, hè? Sky Radio of zo. Ja, je moet er wel wat, wat, wat bij doen, denk ik. Je moet niet uh, nee. gekluisterd zijn en verder niks nee. anders omhandelen. Maar ja, dus je ziet, we, we hebben ons een beetje verdiept nu in de, in de kerstnummers. Maar er zijn er zo ontzettend veel. En wat ja. je op de radio hoort is alleen maar het middel of de rood voor de hand liggende wat je altijd hoort. Ja. Uh, dat is wel ja, ja, misschien s'avonds dat het iets anders wordt of zo. Het ja, is al wel een beetje afgaans, niet zoveel radio. Nee, daarom. Dat is het, hè. Ja, ja. ja. Ja, want ik laat er nu eentje horen, dat is echt heel wat anders. We gaan ook een beetje de richting naar Hard Rock, want we gaan even het volume wat hoger zetten. Dus uh, ik hoor graag van jullie wat het is daarna. Hier komt hij. All right, you through the one we go, way, Wat was het? Nou, het was het beste nummer van de Pistols, wat we nu toe, toe gehoord hebben. <laughs> maar ben je geen Sex denk fan ja wel, jawel. Ja, ik keek, ja. Toen de plaat uitkwam, heb ik hem ook gelijk gekocht. En ik, ik heb hem nog steeds. Ja, ik ook, ja. ja. Maar uh, hij is op feestjes geweest en hij is, hij is niet meer speelbaar. Dus, oh. Uh, nee. <laughs> Er is te, te veel rommel overheen gegaan. <laughs> hoeveel, ja, ja, hoeveel cd's hebben ze eigenlijk nog gemaakt? Na, uh, eigenlijk hebben ze één, officiële, nou cd's, ze hebben één officiële plaat gemaakt. Dat oh, ja, ja. was nog net voor de cd's eigenlijk. En uh, daarna zijn er heel veel platen uitgekomen met werk wat al opgenomen was. Maar toen, toen bestond de band eigenlijk al okay. niet meer. Nee, het was een, uh, <laughs> een korte maar hevige Aha. carrière. Ja. ja, ik denk wel dat ze een hoop invloed hebben gehad. Dat is toch wel echt uh, de. Ja, de, ja, de mm, vaders van de punk waren Ja, toon. nee, maar ja. ik denk dat de, de punk in zijn algemeenheid. de boel heeft opgeschud. Want ik denk dat er in de punk veel betere bands waren dan de Sex Pistols. Ja, maar niet zo aanwezig en zo uh, extravagant, denk ik. Mm, Ze hebben toch wel. Nou, al, al, al die punk die waren toch wel redelijk uh, uh, wild en uh, zij hadden het voordeel dat ze een manager hadden, Malcolm McLaren, ja, die ja. zo geniaal was om allerlei goed, ja, ja. zaken uh, uh, naar voren te brengen, zodat ze iedere keer weer in de, in de ja. publiciteit kwamen. En daardoor zijn ze zo groot geworden. Ik denk heb ja, ja. muzikaal gezien dat The Clash en The Damned uh, veel, oh. veel ja. verder waren dan, dan ja. de Sex Pistols. ja. Ja, Malcolm McLaren, die verwoorde dus gewoon hun engagement naar de, naar de pers toe. Ja. En zij dachten, oh ja, zijn we dat. Ja, uh, ja en ze ja. werden natuurlijk gekleed door, uh, hoe heet die, die vriendin van uh, Malcolm McLaren. Malcolm, ja. Je hebt ja. die, die kledingwinkel die nu heel beroemd is. Vivian, Vivian uh, Maar oh, ja. Voor de luisteraars die af, we hebben het over de sekspistels. Ja. <lacht> ja, maar ja, aardig nummertje. Ja, dank Bim. je. Ar ja, nummer. <laughs> dank je. Ja, okay. Zullen we nou eens doorgaan naar iets, uh, iets Spaans talig? Graag ja. Een nummertje, uh, uh, volgens mij ooit geschreven door uh, José Civiciano. Uh, Feliz Navidad. Ja. Maar dan uitgevoerd door Elves. En Elvis is een Amerikaan. Uh, met een knipoog naar Elvis. Uh, Elves is uh, uh, een Amerikaan met His ja, Hispanic, hoe noem ik dat? Latin Roots. Dus uh, met, een, met een link naar uh, Mexico of, of, of Midden-Amerika. Het is het gewoon een naam. Elvis. Elvis is de naam. Het heeft geen betekenis. Elvis. Uh, Elvis. Ja. Elvis. Ja. Elvis. Oké. Okay. Dus uh, humoristisch, maar ook muzikaal best wel van hoog niveau. Veel knippen naar, naar Elvis. Hij heeft bijvoorbeeld nummers gemaakt zoals You Ain't Nothing But a Chihuahua. <laughs> Nothing but a hound dog. En uh, het ja, album uh, uh, Gracias ja. Land. Dus Graceland? Allemaal ja. ja. al met een knipoog. En dat zegt ook wel iets over zijn verering van, uh, van Elvis. Ja. Maar hij heeft ja. ook nummers van bijvoorbeeld RWM opgenomen. En dit nummertje is van, uh, van uh, José Feliciano. En uh, wat mij betreft is het uh, tien keer beter dan het origineel. Uh, ik zou zeggen, Andale. Daar is hij: Mexica en Elvis. Kort, Pim, die elf is. Ja, <laughs> mooi, hè? Ja, maar die stemmen schrikken. Maar je had het net over uh, Las Vegas. Uh, we hebben een uitzending gezien... Waarin, uh, verklaard waarom, waarom, waarin verklaard werd waarom die in Las Vegas ging optreden. Het was namelijk zo de Colonel Parker... die had geen uh, verblijfsvergunning in voor Amerika. En als hij dan het land uit had gemoeten... en weer terug had gemoeten, had hij Amerika niet ingekomen. Dus toen heeft Colonel Parker bedacht... ja, wij... Uh, Elvis kan niet naar de mensen toe. Nou, dan kunnen de mensen naar Elvis toe. En toen is hij in Las Vegas aan optreden. Ja, ik bedoel, hij, is nooit, hij heeft nooit buiten de steeds opgetreden. Nee. Albert, hè? Uh, nee, hij, nee? Ook was... niet toen hij in Duitsland was? Nee. Tijdens zijn diensttijd? Ja, dan mocht nee. hij natuurlijk. Ja, toen mocht ik hij ook, ook niet optreden. Ik denk nee. dit liedje. Is dat niet rond onze dienst, diensttijd geschreven, gezongen? 1957? Was, was hij, ja, het? er is zo'n singeltje was? waar hij in zijn uniform op staat. ja. ja. ja. Ja, Met dat ja, beertje, ja. maar volgens mij ging hij in de jaren 60, begin 60 naar Duitsland toe. Ja, dat uh, ja. okay, ja. zou kunnen, ja. Ja. ja. ja. Maar ik, ja, ik vind het een verschrikkelijke mooie stem. We hadden het er net over dat het sentiment is, maar het is veel meer. Hij heeft echt alles gezongen: hè. gospel, soul, rock, van alles natuurlijk. Ja, toch wel. Vooral vanuit gospel, uh, het gevoel van. Uh, Ons vierde lid zegt: uh, <laughs> Elvis, is de king of rock and roll. Is dat de King of Rock and Roll? Ja, dat is Elvis Presley. Ja. Ja. ja. King nee? Smalls of niet? Is ook een... <laughs> ja. Het is heel veel sentiment ook, hè? Ja, bepaalde nummers wel natuurlijk, ja. maar ik denk overal is het uh, ja. heel breed. Ja, en ik, ik vraag me altijd af bij Elvis in hoeverre hij zelf invloed heeft gehad op de manier waarop zijn nummers zijn opgenomen en uitgebracht of dat helemaal in lijn was met... hoe zijn eigen muzikale ideeën waren. Want ik denk dat hij heel vaak in een... stramien is geduwd. Vanuit de platenmaatschappij. Vanuit de producers. Ja. dat hij daar niet zoveel... Ja, hij koos wel zijn eigen lieder uit. Dat ja, hij wel is beschikken. heel erg in een stramien geduwd. Maar ja. ik hoop ja. juist in de studio dat het nog een, een uitzondering was. Dat hij daar wel... met zijn vaste band... Uh, uh, Bill Black en... Uh, hoe heet zijn... Uh, een vaste gitarist. Ja, daar dat daar wel... Er is ook nog eens er is vast ook wel een documentaire over, Pim. Ja, klopt. Die gaan we ja. ja. ook weer kijken. kijken. Na de Beatles. Ja. Ik wil weten hoe het daar in de studio toe ging. Ja. Ja. Het zijn twaalf delen maar. van twee uur, volgens mij. Uh, hoe lang, wil beter. Dat is onze gouden regel. Uh. Dan hebben we daar wat aan, ja. Het uh. gaat niet over Elvis, maar uh, hij valt bij mij wel samen met... Vanwege zijn sentimentaliteit met Kerstmis voor een heel groot deel. Nee, nee bij mij niet. Het is niet ja. zo dat ik als... Uh, als ik aan Elvis denk, dat ik aan kerstmis denk. Of andersom. Nee. Oké, okay, nou... Wat je net zei, in de ghetto en zo. en de beginperiode natuurlijk die -platen, zo Dat is ja. ja. fantastisch. Ja. Help nou, Tim. Nu een andere hele leuke combinatie. Uh, Bing samen met David Bowie. <laughs> ja, dat is ook een beetje onwaarschijnlijke combinatie, maar ja. Maar, uh, ja. maar, maar zo David Bowie uh, gezien ja. zou ik zeggen, ja, iedereen maakt fouten. Dat... <laughs> Zelfs David Bowie. Ja. Het <laughs> ja, is best wel een mooi nummer natuurlijk. Ja, ja nou, kom op, Pim. <laughs> Dan komt hij: uh, The Little Drummer Boy. To see, pa rum pum pum pum. Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum rum pum. Peace on come. earth, rum pum Can it be? and he's year's from on. now. Ja, ja dat hebben we nog inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, dit was uh, Bing Crosby en David Bowie met The Little Drummer Boy. Nou, toch leuk? Het is wel volgens mij een uh, unieke combinatie. Ja, wat wil je wat ik zeg, Pim? Ja, bij jou komen we allemaal herinneringen over. Nou, je had het al over ja. je vader die The Little Drummer Boy had. Nou. Ja, ja, ja, ja, ja, maar in een andere uitvoering. En uh, Misschien dat het daarom. Uh pom, pom. Ja, parampom, pom, pom. Dat het niet zo goed bij mij binnenkomt. Nee, uh, nee ik vind het tijd voor wat uh, gepaste treurigheid. Uh, <laughs> ik had het net al over die CD van de VPRO. Ja. Zo, yeah, so dit is Kerst. Kerstmis. Uh, en daar staat ook een, uh, een Amsterdamse band op, Caesar. Uh, of Caesar. Caesar. Ja. Is maar net of je het Nederlands of, uh, of Engels uitspreekt. Uh, ja, ze zijn ooit bekend geworden met een klein hitje, een cult hitje van Before My Head Explodes. Dat uh, werd toen op, uh, op Lowlands uh, door iedereen meegezongen. Uh, maar ze hebben dus ook een kerstnummer uh, gemaakt en dat heet uh, Hang Myself from the Tree. Nou ja, dan voel je al aan dat dat, uh, <laughs> ja. dat, dat niet uh, uh, een hele vrolijke kant uh, opgaat, nee, gaat. Nee, nee, het is geen lichtverteerbare nee. korst. Maar ik denk wel dat het herkenbaar is dat uh, veel mensen toch. Uh, ja, Hang maar met still. eenzaamheid en depressies en demonen rondom kerst. Hè? Ja. En uh, ja, daar kan je effectief uh, ook wat aan doen. Dus uh, da daar heeft Cesar een liedje over gemaakt. Dus, uh, daar kan je maar zeggen, effectief wat aan doen. Ja, je, kan je, aan, uh, je kan je ophangen aan de boom. Goed. Da nou, dat niet niet nee, nee, nee, nee, nee. nee, Het is geen luisterlijn hier. Je komt niet. Cesar met Hang myself from the tree. Mm -hmm. Dit is heel knap gedaan. Het is geen eigen nummer van, uh, van Caesar. Nee? Nee, het is uh, van The Vandals. Oh. En maar ze hebben er wel een eigen twist aan uh, gegeven. Dus uh, dat laatste stukje over uh, Weed en Ecstasy... Dat, uh, dat staat niet in het uh, oorspronkelijke nummer vol. Nee, nee, nee. Dus ze willen toch een happy end aan maken of zo? Hè? Nou, ja, ik weet het niet. Uh, het happy, ja. happy ja, hour. Nee, nee, nee. Want uh, dat hebben ze allemaal niet. Nee. We hebben ge geen, geen girlfriend, uh, geen family, geen eten, geen drinken, uh, geen wiet en geen ecstasy. Uh, dus Niks. Ja, uh, wat blijft er dan <laughs> nog over? Ja, heel <laughs> <weinig>. happy end? <laughs> is het niet? Nee. Nou, ik hoor het al. Cheers. Dat is geen, niet een, echt een uh, Christmas gedachte toch? Of juist wel, die eenzaamheid. Wel. Ja. Ja, ja. ja, dit is voor de een wel en de ander niet. Het hoort een beetje bij elkaar. Dat je met corona natuurlijk ook nog meer, dat die eenzaamheid een stuk groter is geworden. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, Ja, dat is wel, wel een, een belangrijk thema hoor. Dus het Laten is goed dat er de nog de leuke muziek worden. gemaakt wordt en leuke radio. He? Heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Waarvan acte Goed te komen bij de FAP voor, Piet, Silent Night. Ja, hoe kom ik bij de FAP voor? Ja, het is. Uh, het is heel uh, karakteristiek natuurlijk. De uh, Beatles maken een kerstalbum. Dus een, een zeg, maar een, een parodieband van de Beatles. Die hebben dat, dat ook gedaan. En die hebben okay. dus een album gemaakt. Uh, Niet help maar Hark heet het. Hark okay. uh, 2008. En dan staat het nu op Silent Night. En is het wat die fap voor? Ja, het is heel goed. Echt? Het is echt, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, goede uh, would be. Uh, Beatle maar ja, ja. dit is... Uh, ze maken ja, een wordt... beetje Beatle-muziek wel. Nou, ik ken alleen dit, dit Kerstmisalbum, album dus, uh, de, Omdat jij mij deze week hebt aangezet... om uh, gewoon weer eens uh, op zoek te gaan naar nieuwe dingen. Ja. Dat ik natuurlijk hierop. Maar als dit nou goed klinkt... dan ga ik toch eens kijken wat ze nog meer gemaakt hebben. Ja, inderdaad. De ja. Ja, ja. Nou, dan gaan we even luisteren en dan gaan ja, we misschien nou, op zoek. Nou. Dan komt Vap4 met Silent Night... Nee, sorry, ik vind het een beetje tenenkrommend, uh, trekkend, of wat ook. Nee, het is of het tranen trekken tra of tenenkrommend. <laughs> ja. Ja. ja, ik heb de horen hangen. Ja. Ja. ja. Nee, ik vond het niet de mooi, sorry. Nee. Nee. nee, Jij wel dan? Tenen nee. trekken. Nee. Ja, ik vond het uh, genieten, jongens. Ik vind, uh, <laughs> vind het grappig. Echt genieten. Ik vind het grappig. Ik zou er geen extra tijd meer aan besteden aan de vatvoort. Het is kerst sorry. en het is Beatles en dat door elkaar. En dan ja. roeren in die brei. Ja, ja. niet. Ik ga het ja. zo, Als nou ja. ik thuis ben. De hem... ene keer is het lekker en de andere keer valt het misschien wat tegen. Ja. Ja, hm. ja het viel beter. Maar heel vernieuwend ja. is het niet. Laten we het al, uh, hmm. nee. al uh, nee. over eens zijn. Wat had jij nog, uh, Dick? Ja, ik heb er nog één. Uh, sorry, Pim. Dick. Ja, nee, Pim is... Uh... Nou, dat maakt niet uit. We gaan uh, Bob Dylan draaien met de Christmas Blues. Want Bob Dylan, ja. Uh, yeah. Hij heeft ook een hele kerst-cd gemaakt. Dus uh, Christmas hier Christmas komt hij met de Christmas Blues. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow. The happy crowds are mingling. but there's no one that I know. I'm sure that you'll forgive me. I, don't I guess I got the Christmas blue. I've done my window shopping. There's not a store I missed. But what's the use of stopping when there's no A Christmas blues When somebody wants you Somebody needs you Christmas is a joy of joys But friends, when you're lonely You'll find that it's only a thing for little girls little voice, may all your days be merry, there's seasons full of cheer, but till it's January, I'll just go and disappear, oh Santa may have brought you some stars for your shoes, but Santa only oh, brought me the blue. Is vind het Sommige Bob Dylan? Ja, natuurlijk ja. enige in zijn soort. Een vrolijke noot met een lied van een ander volgens ons. Uh, ja. Hij heeft het niet zelf geschreven, maar... Uh, en waar ging het nummer over? Ja, oh, niet over vrolijkheid. Christmas Blues. Uh, wat die zong was... Uh, Christmas is a joy of joys. But friends, when you are lonely... You'll find that it's only a thing for little girls and little boys. En ik denk dat hij daar wel de spijker op zijn kop slaat. Dat het kerst is, als je kind bent, de mooiste tijd van het jaar. Ja. En naarmate je ouder wordt... ...en de vrolijkheid van de kinderen om je heen verdwijnt... ...dan wordt het uh, wat meer bluesy en wat meer, uh, meer eenzaam. Ja. Nou, heb je, want er zijn steeds meer mensen gescheiden natuurlijk. En die hebben niet eens dan uh, twee gezinnen... ...maar die hebben drie of vier gezinnen waar ze naartoe moeten in kerst. Niet en... één maar twee, ja. Zoveel. Dat, uh... Nou, als je gescheiden bent, heb je ineens een familie erbij. Ja. Als je twee keer gescheiden, ja. heb je er een eentje bij. Ja. Dan, ja. Ja. Misschien ja, moeten we kerstmis uitbreiden. Ja. Ja, je bent uh, ervaringsdeskundige Pim op Klopt, het gebied. Ja, ze dus moeten zoeken. <laughs> <laughs> dus weet je het al, waar ga je het vieren? Met wie ga je het vieren? Ja, je wel... er zit vol, inderdaad. Ja, ja. nee, ik ben lekker bezig, dus ja. Maar uh, ja, de twee, twee is Mag je hebben? Nee, vier. Oh, ja, vier. En ik heb ja, helemaal het truc, als je een groot feestje wil geven, dan moet je gewoon eerst een horeca. Uh, ...gelegenheid afhuren. En dan maakt het niet meer uit. Horeca mag toch helemaal niet open? Nee. Ja, binnen toch wel? Nee. Nee. Hij oh. ja is, ja is niet binnen. Nee. Al oh, helemaal niet binnen. Oh, nou, dan moet ik toch maar even zeggen dan. Nee. <lacht> ja, maar het feest toch wat kleiner dan verwacht? Sorry, toch maar vier. <lacht> en dat alleen maar met eerst en tweede kerstdag. Want voor de rest niet, volgens mij. Dan is het weer twee persoonlijke. Nou, toch ook wel. En, ja, ja. Ik denk niet dat wij uh, de aangewezen personen zijn... om de, de regels, uh, zoals uitgevraagd door de overheid... Uh, te bediscussiëren. Nee, nee, ...toe te lichten. Er nee, nee. uh, zijn hele goede websites uh, voor ja. voor de Rijksoverheid. Ja. Uh. Laten we het wel eens bij de kerstmuziek ja, houden. Hè? Wel, ja, daar hebben we denk ik meer verstand van. Julian Koop. Julian Koop. Ja. Uh, ja. Dat is weer zo'n voorbeeld van een uh, homo universalis. Een man die van alles kan. Hij heeft een, uh, een standaardwerk geschreven over de krautrock... Hij is ooit uh, eind jaren 70, begin jaren 80 uh, begonnen met uh, de Teardrop Explodes. Die hebben een paar kleine hitjes gehad, uh, met name in Engeland. Maar hij heeft in het begin van zijn carrière samengewerkt met uh, Ian McCulloch... Van, uh, van Echo and the Bunnymen en met uh, de drummer van uh, Susie and the Banshees. had hij een uh, band. Maar dit is een nummer van wat, uh, wat verderop in zijn carrière, dat hij uh, gewoon zelf... Uh, Gaat spelen en uh, zijn eigen nummers uh, maakt en uitbrengt. En dit nummer, dat uh, heeft uh, de mooie naam Christmas in the Women's Shelter. En dat gaat dus over vrouwen in een, uh, ja, een opvangkamp of een uh, vluchtelingenkamp. En hij bezinkt daarin eigenlijk uh, ja, nogal een, een. Hij is nogal anti-religie, want hij vindt dat allemaal vrouwonderdrukkend. En in dit nummer gebruikt hij dan kerstmis als kapstok... om dat, uh, om ja. dat uit te dragen. Is de man. Julian is de ja. man. Julian is de man, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan gaan we er maar naar luisteren. Ja, kom maar op. Komt-ie.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 Nemen. Het, is, het zit er alweer op, twee uur lang. Ja, dat vliegt weer voorbij, Pim. Ja. ja. Dik bedankt. Piet bedankt. Ja, jij ook bedankt, Pim, voor de gastvrijheid. Nou, leuk, ja. Ik vind, ik vind het toch wel leuk inderdaad. Weer wat een hele andere manier kerst beleven en kerstnummers draaien. Hè? Niet de geijkte nummers, dus uh, mooi. En we eindigen vandaag met The Pretenders met 2000 Miles. Ook het nog een mooie? Zit daar nog een verhaal aan? Nou ja, ook over uh, weer het verlangen naar een mooie tijd. En, uh, okay, nou, ook weer yep. het, het, het ja, gescheiden zijn. Weer bij elkaar komen. 2000 miles away. Ja. Ja. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer? Volgend jaar weer, wat mij betreft. Ja, volgend jaar weer. Oké, okay, luisteraars bedankt. Jullie bedankt. En uh, tot de volgende keer.